Uh, goedemiddag. Um, ik, uh, mijn naam is Bijl en ik spreek um, in naam van aandeelhouder van Vlaanderen. Um, en ik spreek uh, in naam ook van de Coalition of Immokley Workers in Florida. Tomatenplukkers, voor die, wie dat nog niet weet. Kunt u iets uh, zeggen? Wat, wat van Vlaanderen? Uh, F van Vlaanderen. Aandeelhouder. Aandeelhouder. Die u representeert. Oké. Okay. Ja. Um, voor de vergadering, de aandeelhoudersvergadering van vorig jaar... ...reisde Lucas Benites, landarbeider en mensenrechtenleider uit de Verenigde Staten... ...hier naartoe om te vragen waarom Aholt weigert om aan het Fair Food programma deel te nemen... ...van de tomatenindustrie van Florida. Waarom Aholt weigert een premie voor een eerlijke loon te betalen... ...dat andere belangrijke voedingsmiddelenbedrijven zoals McDonald's, Burger King en Subway al wel betalen en waarom Ahol daarmee weigert... om zijn inkopen te verbinden aan de ondersteuning... van hogere arbeidsnormen voor de werkers in zijn aanvoerketen. Lucas Benites kon hier vandaag niet zijn... omdat uit frustratie van de werkers... over Ahold's claims van permanente dialoog... die niet anders dan retoriek bleken te zijn... de landarbeiders op dit moment in Landover staan... bij het hoofdkantoor van Ahold's dochter Giant Food... om samen met andere werknemers religieuze prominente, studenten en klanten deze vragen in een publiek protest voor te leggen. Afgelopen donderdag protesteerden werknemers en hun bondgenoten bij de kantoren van de andere Ahold-dochter Stop and Shop in Massachusetts, waar vertegenwoordigers van het bedrijf weigerden in gesprek te gaan met hun leiders. Hetzelfde gebeurde vrijdag bij het VS-hoofdkantoor van Ahold in Carlisle, Pennsylvania. Zaterdag en zondag protesteerden werknemers en hun bondgenoten bij winkels van Ahold in Philadelphia en New York. Mijn vraag is dezelfde als in de Verenigde Staten op, op straat geroepen wordt en in de pers gesteld wordt. Wanneer gaat Ahold deelnemen aan het Fair Food programma? De direct vergelijkbare concurrent, de in Duitse handen zijnde supermarktketen Traders Joe's, is toegetreden tot het programma. Waarom weigert AHOL zijn inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waar te maken door te doen wat, de, wat andere ethische bedrijven al aan het doen zijn? Ik mag hier nog aan toevoegen dat vanuit Nederland en elders in Europa deze kwestie op de voet gevolgd wordt. Ook hier is het verzekeren van fatsoenlijke arbeidsnormen in de keten nog onvoldoende waargemaakt... Een fair food programma waar de werkers zelf een stem in hebben en waar een premie voor een eerlijk loon in is vastgelegd, moet voor de grote retailers een vanzelfsprekende vraag worden een vanzelfsprekende zaak worden. Daarom wordt ook vanuit hier gevraagd: waarom neemt Ahold geen deel aan het fair food programma in Florida? Dank u wel. Dank u wel, Chairman, en dank u wel, mevrouw, voor uw vraag. We hebben hier vorig jaar vrij uitgebreid um, over gesproken. Um, en wat ik toen heb gezegd, ik ga dat niet helemaal herhalen, want um, u kent de discussie daarover. Uh, begin 2010 hebben wij um, onze inkoop van tomaten in Florida en dat gebied um, geschorst omdat um, er geruchten waren over misstanden. We hebben toen een uitgebreid onderzoek gedaan um, daarna en um, de uitkomst daarvan um, was dat die misstanden er niet waren... Um, we zijn ook in uitgebreid overleg toen gegaan in overeenstemming met onze verantwoordelijkheid. Um, om ervoor te zorgen dat de telers allemaal aan onze um, standard of engagement zouden voldoen. Mm -hmm. Dat doen ze. U weet ook, en de gast van vorig jaar weet dat ook, dat er toen een uitgebreid bezoek ook is geweest. En er zijn regelmatig bezoeken en gesprekken. Um, wat er vervolgens is gebeurd is dat de telers ook zijn aangesloten bij uw code of conduct... of althans de code of conduct van de CIW... die u vertegenwoordigt. Dus het is niet helemaal juist, denk ik... de suggestie dat wij recht tegenover elkaar staan... op dit punt. Het enige waar we een verschil van mening over hebben... is het volgende. Naast de code of conduct... waar de telers, niet wij overigens, maar de telers... bij eh, zijn aangesloten... en naast het feit dat de telers... Eh, onze standards of engagement hebben geaccepteerd... Eh, heeft de CIW ook... Een programma, uh, penny, penny, penny a pound program, wat u nu refereert als het fair food program kennelijk. Penny per pound program, daar doen wij niet aan mee. En de reden daarvoor, waarom wij daar niet aan meedoen, is de reden die ik ook vorig jaar heb gegeven. Uh, en dat is dat wij uh, fair market prices betalen. Wij betalen prijzen in de markt. Wij willen niet rechtstreeks in contract, in, in, in contract treden waar het hier om gaat... Um, met, um, ...met de werknemers... ...die hebben een verhouding met de telers. Dus hoewel wij niet in het Penning Per Pound Programme meedoen... Um, ...zorgen wij wel degelijk... Um, ...dat... Um, ...dat de telers... ...van wie wij afnemen... Um, ...voldoen aan onderstanders of engagement... ...en mede daardoor doen ze, voldoen ze ook aan uw code of conduct. We blijven dat in de gaten houden. Er is ook dit jaar weer een, um, een onderzoek geweest... ...om te kijken hoe het daar nu gaat... En dat is een, wat ons betreft een continuum. Mag ik daar nog op reageren? Um, u verwijst... Er is inderdaad een brief vanuit Aholt uh, gegaan... Met waarin u stelde dat er fair market prices betaald worden. En dat er met telers gesproken is. Het probleem, een van de problemen is dat dit niet uh, inzichtelijk is voor buiten. Uh, dat is niet openbaar. Wat fair market prices zijn, is heel onduidelijk. U weet... Uh, als wij alle denk ik dat uh, grote miljardenbedrijven als Aholt door de grote inkoopmacht een grote stem hebben in het verlagen van prijzen bij aanbieders dat dat wereldwijd een probleem is in aanbieders van bijvoorbeeld tomaten omdat het, tuinders en farmers onder druk staan dus uh, daar, daar moet je inzicht in krijgen, de penny per pound wat een ondeel, onderdeel is van de fair market uh, van de het ver, um, uh, van het programma in Florida, dat is juist ingesteld om inzicht te hebben in die prijzen waarbij een um, jarenlange onderbetaler van uh, tomatenplukkers uh, uh, hersteld wordt. Als Aholt niet meedoet aan dat programma, is er geen enkel beeld dat Aholt meedoet aan het herstellen van het van de achterstelling van tomatenplukkers van jarenlang, waar ook zaken van slavernij eh, onderdeel van waren, maar waar eh, werkelijk een veel meer inzet gepleegd moet worden om die omstandigheden te verbeteren. Aalhoud heeft onder andere ook eerder verwezen naar de, de wet en regelgeving. De rekenkamer van de Verenigde Staten heeft eerder geconstateerd dat er, geen, dat er zwaar onvoldoende naleving van is en zwaar onvoldoende controle op. Het is daarom van belang dat er heel transparant uh, samengewerkt wordt in die sector om daar een verbetering te brengen. Ik dus dank u wel maals, mevrouw, u, u, dat, u hebt uw reactie u. gegeven en iedereen is nu helemaal op de hoogte van wat het onderwerp allemaal betekent.